1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Homs en andere Syrische steden opnieuw zwaar onder vuur. 15 centimeter ijs in Bartlehem. maar hoe is het op de rest van de stedenroute En ophef over PVV-plan voor overlastmeldpunt Oost-Europeanen.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 Vanuit verschillende steden in Syrië komen berichten over nieuwe aanvallen van het Syrische leger. En die komen een dag na de belofte van president Assad aan de Russische minister Lavrov... dat hij een eind zou maken aan het geweld. Midden-Oosten-correspondent Sander van Hoorn, wat is er bekend over die aanvallen? Dat eh, ook in Roms waar het de afgelopen dagen hard eraan toeging dat daar opnieuw aanvallen worden uitgevoerd... Maar bijvoorbeeld ook in daraa een stad in het zuiden van Syrië, bij de grens met Jordanië. In Dauma, dat is een voorstad van Damascus, En in een grensdorpje aan de grens met Libanon. Daar was een een lange tijd. En uh, ook daar lijkt het alsof het Syrische leger uh, toch weer de aanval heeft ingezet. En kijk, de Russen die hebben gezegd, er moet een einde gemaakt worden aan het geweld. Kennelijk wordt dat uitgelegd uh, door de regering in Damaskus als uh, we moeten een soort uh, offensief beginnen, waardoor we de oppositie voor eens en altijd een kopje kleiner maken. En dan zeggen van nou, nou houden we er pas mee op, het is nog niet genoeg dus. Valt er wat te zeggen over, over aantallen slachtoffers? Op dit moment heel weinig uh, tientallen is het bericht uit Homs. Dat is al lastig te controleren, maar andere steden die ik noemde, daar is het nog fragmentair. het nieuws dat daaruit komt. Schatting is een schatting en ja, ik, ik vraag me er op dit moment nog niet aan. Nee, nou heeft de Europese Unie nieuwe sancties aangekondigd... bijvoorbeeld een verbod op commerciële vluchten tussen Syrië en Europa. Nou, Onder andere Nederland heeft de ambassadeur teruggetrokken. Heeft dat enig effect, denk jij? Ja, toch wel. Ik sprak laatst hier in Libanon met een econoom van een grote bank. Libanon en uh, Syrië hebben veel handel met elkaar en die zei dat die Europese sancties met name toch wel effect hebben. Maar dat maakt het moeilijk voor de regering in Damascus, zei hij: maar het zal nooit een genadeslag worden. En dat komt gewoon omdat er met Irak, Iran, Rusland en Libanon veel handel is. Dat zijn de belangrijkste handelspartners van uh, Syrië en die doen ook gewoon niet mee aan eventuele sancties. Dus natuurlijk, uh, de regering in en met name ook de mensen in Syrië, die voelen het effect van die sancties, maar het zal nooit uh, onhoudbaar worden voor ze. Duidelijk, Midden-Oosten-correspondent Sander van Hoorn. In Bartlehem is al 15 centimeter gemeten. Dan gaat het over ijs, de minimale ijsdikte waarop een elfstedentocht kan worden gereden. Mark Hamer, die is in uh, ergens anders, die is in het zuidwesten van Friesland, in uh, Woudsend. Hoe is het daar, uh, Mark? Ja, er wordt druk gemeten. Dat is vandaag eigenlijk uh, de opdracht die iedereen heeft. Meet hoeveel ijs er nu is. Vanavond komen de rionhoofden weer bijeen in, in Leeuwarden. Ja, en dan moeten ze toch weer met elkaar gaan vergaderen. Is het genoeg gegroeid? Nou ja, we hebben al een rondgang gemaakt. En eigenlijk is het pas op twee plekken dat het ijs helemaal voldoende is. Maar ja, men is dus aan het meten. En dat doen men op verschillende manieren. Uh, ik weet dat uh, de grondmeid, die had ook een ingenieus soort kinderwagentje... gingen ze over het ijs in en konden ze met zonerapparatuur... Meten. En toen ik hier in End stond vanochtend... toen melden zich ook opeens een aantal mensen zich met een ja, ingenieus apparaat. Het hield het midden tussen een, een scootmobiel maar zeggen, en, en een bootje. Maar er stond iemand bij die kon vertellen wat het inhield. Dit is onze supersonische radaramfibie. Het ja, is een, uh, een meter die werkt met radar. En het is eigenlijk een ongebouwde quad met daaronder een bak... Uh, waardoor die eigenlijk blijft drijven. Dus mocht we over ijs gaan wat te, te dun is... Dan zitten wij niet in nood. Nee. Maar, maar hoe komt u Want ik begrijp dat, ze bij balk, uh, dat de grond mij bezig is. Maar dit is een particulier initiatief? Klopt, dit is een particulier initiatief. Okay, maar, maar jullie willen dan gaan kijken. En wat, kunnen jullie, wat zou men daarmee kunnen? Uh, nou ja, met deze waren die wij kunnen maken. Dan uh, kan het dus wel bekend worden. Welk deel van de route veilig is en welke niet. Ja, het klinkt allemaal heel mooi heel technisch hartstikke goed. Alleen het probleem met die apparaat is wel, ze moeten helemaal geëikt worden. Helemaal meten van, hoeveel, hoe dik is het hier nou echt? En dan moeten we nou afgestemd worden. Dus nou, ik kan nou nog niet geven de dikte van het ijs hier. Tenminste, niet gemeten met deze apparaatjes. Niet gemeten is altijd mis. Maar als je nou zo op dat ijs staat, wat, wat zie je dan? Ja, nou ja, en, en de, uh, de rionhoofden die meten op de oude wetse manier... prikstok, huppakee, het ijs in en dan met een centimetertje gewoon meten. Nou, ik hoor hier van, vanuit Wout's End uh, verschillende verhalen van de uh, Rionhoofd Die zegt, ja, er zijn stukken dat het 11 centimeter is... Uh, uh, maar er zijn ook nog wel stukken tussen. Ja, daar is het maar 6 centimeter, ja, en dat is echt veel te weinig. Moet ook wel weer zeggen dat er niet meer iemand anders was. Die, die kwam net aan, die was ook met een, uh, zelfstandig dan eigenlijk met een prikstok... en een centimetertje uh, het ijs opgegaan en die zei... 13 13,9 hier in Woutzend. Ja, ja, en dan ben je er wel weer bijna. Nou, dus ja, echt pijl op, erop trekken kunnen we nog niet. Maar we, tot nu toe de conclusie, wat we steeds horen... Eh, het is nog op heel veel plekken nog niet voldoende voor een tocht. De spanning blijft Mark in Woudsend. Een felrood ding, net zo groot als een bestelbus. En er rijden maar twee brandweermannen op mee. Nieuwe kleine brandweerauto. En dat lijkt een succes. De proef in de regio Rotterdam is geslaagd. De brandweerleiding wilde wel eens kijken of een kleiner voertuig... met minder brandweerlieden in sommige gevallen niet sneller... en beter is bij brand. En in een nog vertrouwelijk rapport staat dat die brandweerleiding... tevreden is over de inzet van die wagen... en dat ze die wagen vaker willen gaan gebruiken. Regionaal brandweercommandant Arjan Lietooi. Ja, we hebben het op diverse plekken in Rotterdam uitgeprobeerd. En de bevinding is dat het een snelle manier is om op te treden. Dat we maatwerk kunnen leveren in die kazernes waar vrijwilligers zijn. En dat we op een slimme manier de branden kunnen gaan bestrijden. Kan je die kleine wagen ook voor alle meldingen inzetten? Nee, waar we naar aan het kijken zijn is van voor welke... Meldingen hem kunnen inzetten. Dat is voor een automatische brand, brandmelding voor, voor kleine branden. Maar als het gaat om een grote brand, een gebouwbrand, dan zal er altijd een grote brandweerwagen meerijden. Er was natuurlijk wel wat weerstand ook bij brandweerlieden die zeiden, ja, het is eigenlijk onverantwoord om dan met z'n tweeën met een kleine brandweerwagen naar een brand toe te gaan. Want stel ja, er gebeurt wat. Je bent met te weinig mensen. We hebben het uitgeprobeerd. Dus de mensen die de ervaring mee hebben, die zeggen van dat het werkt. Maar we zeggen ook van dat het voor een grote brand... er altijd gewoon een grote tankautospuit meegaat. Want de veiligheid van onze mensen staat altijd ook bovenaan. Dus die verkwanselen we niet. Het ging al niet zo goed en nu gaat het nog slechter met de bouw. Economisch Instituut voor de Bouw... denkt dat de productie dit jaar met 3,5 procent afneemt. In alle bouwsectoren gaat het slecht en dat komt door de crisis. En voor volgend jaar ziet het er niet veel beter uit, zegt het instituut. We hebben dit jaar ook nog wat stimuleringsmaatregelen die volgend jaar wegvallen. Denkt u aan een BTW-maatregel die er in de woningbouw is geweest... of de, het stimuleringsfonds om woningbouwprojecten te ondersteunen. Dus dat vallen een aantal impulsen weg ook. En bij elkaar ja, levert dat een zonder beeld op voor volgend jaar. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. De PVV heeft een website gelanceerd waar mensen klachten kunnen indienen over Midden- en Oost-Europeanen. En dan kan het gaan om overlast, vervuiling en verdringing op de arbeidsmarkt. En de PVV benadrukt dat de partij vanaf het begin tegen de openstelling van de arbeidsmarkt was voor Polen en andere mensen uit Midden- en Oost-Europa. Maar de massale arbeidsmigratie leidt tot grote problemen, zegt PVV-kamerlid van de Besselaar. Wij openen niet de jacht op de Oost-Europeanen... maar we vinden wel dat alle zaken die niet goed zijn... in ieder geval aan de orde gesteld moeten worden. Dat is onvoldoende gebeurd. Dat is de reden waarom wij dit meldpunt hebben geopend. En nu is de Poolse ambassade kwaad over dat initiatief. De ambassade noemt de site discriminerend... omdat mensen alleen kunnen klagen over Midden- en Oost-Europeanen. En bovendien geeft de site geen realistisch beeld... want mensen zullen het niet doorgeven als ze goede ervaringen hebben met Polen... zegt de ambassade. GroenLinks ziet ook niks in die site. Volgens de partij heeft de PVV er weer een speeltje bij... door Oost-Europeanen te bombarderen tot nieuwe vijanden. De prijzen bij de bakker zijn de afgelopen vijf jaar fors gestegen. Brood en gebak werden sinds 2006 in speciaalzaken ruim 22 procent duurder... meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook in supermarkten werden brood en gebak duurder. Maar daar stegen de prijzen minder sterk, met zo'n 10 procent. Die hogere prijzen komen doordat graan en andere grondstoffen op de wereldmarkt duurder werden. Ook van vlees en groenten stegen de prijzen harder in speciaalzaken dan in de supermarkten. Het windturbinepark bij Urk mag er definitief komen. De Raad van State heeft de bezwaren van gemeenten, omwonenden... en de stichting Erfgoed Urk verworpen. Het windmolenpark moet het grootste worden van Nederland. En de tegenstanders vinden dat het beschermde dorpsgezicht van Urk wordt aangetast. Door al die windmolens. En verder zijn ze bang voor geluidsoverlast... en zijn bang dat beschermde dieren zullen sneuvelen daar. De Raad van State heeft alle bezwaren ongegrond verklaard. Er is wel kritiek dat de bouwvergunningen te vroeg zijn verleend. Maar inhoudelijk is volgens de hoogste rechtsinstantie... niets op de vergunningen voor dat park aan te merken. Sport. Emmen staat vandaag in het middelpunt van de belangstelling. Het Nederlands kampioenschap Marathon Schaatsen op natuurreis wordt daar gehouden. De vrouwen hebben eh, het kampioenschap er inmiddels op zitten. De aan Timmerman. Dat was toch wel een spannende race nog. Het was een hele leuke wedstrijd bij de vrouwen. Dat hebben we wel eens anders gezien in het verleden. Uh, saaie Nederlands kampioenschappen. Nu absoluut niet een hele spannende wedstrijd. Die beslist werd eigenlijk net voordat de laatste ronde inging. Uh, en we twee koploopsters hadden. Yvonne Spicht en Riks Meijer. En die laatste, Riks Meijer, eigenlijk de aanstookster van die uh, definitieve ontsnapping. Ging onderuit, reed achter Yvonne Spits. En in één keer lag ze op het ijs. Yvonne Spicht had het eerst niet in de gaten. Reed natuurlijk gewoon door. Hield ook heel knap stand in die laatste ronde solo tegen de straffe Noordoostenwind in en zo haar grootste, euh, pakt zo haar grootste overwinning... uit haar carrière. Ze is 24 jaar, komt uit Noord-Holland uit Wervershoofd... en rijdt voor de ploeg met de prachtige naam Beteropenhaardhout.nl. Ze kwam dus solo aan voor Rieks Meijer, die werd solo tweede... en Carla Zielman won de sprint om de derde plaats. Maar genoeg tijd dus voor Yvonne Spicht om uitgebreid het feestje te vieren... met vrienden, bekenden en haar ploeggenoten. En daarna stond ze Giollippens te Yvonne, wat een blijdschap. Ja, zeg dat wel. Dit had ik van van voren toch echt nooit verwacht. Echt nooit verwacht. En hey, was het een tactisch spelletje? Want Voske Tamer van der Wal ja, die moest het peloton terugrijden naar die kopgroep. Ja. Niemand anders deed wat, hè? Nee, inderdaad. En ja, wij hadden zelf ook een ploeggenoot van voren zitten. Ja, dus hij hoefde ook niks te doen. Maar uh, ja, ja, dat is alleen maar mooi zo. En wat gebeurt er dan op het moment dat die groepen weer samensmelten? Uh, ja, we kregen om zijn beurt uh, groepjes die toch uh, wegproberen te sprinten. Top, uh. En uh, ja, ik zat eigenlijk nog hartstikke lekker. Dus uh, nou ja, op een gegeven moment dan ga je een keer. Ja, het nou ja, dat was toch gewoon het juiste moment. Nederlands kampioenen, wat een geweldig gevoel moet dat zijn. Dat is zeker een geweldig gevoel. En de veelwinnares van dit seizoen, Voske Tamar van der Wal, won dus niet. Naar haar werd gekeken, het was een beetje met z'n allen tegen Voske Tamar van der Wal. En Yvonne Spicht, die profiteert daar dus het beste van. Zij wint het Nederlands kampioenschap bij de mannen. Die over een, een dik kwartier starten, zal er veel gekeken gaan worden naar de bandploeg. Met Bob de Vries, de winnaar van vorig jaar. Maar we weten dat hij een knieblessure heeft. Dus misschien gaat die ploeg wel iemand anders als kopman uitspelen. Sebastian. Timmerman en hem horen we ook terug later op Radio 1. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws om 12 over één. Opnieuw zware dag van beschietingen in een aantal Syrische steden. Onder meer in Homs. Het Elfstedeneis in Bartlehem en Beerdard heeft een vereiste dikte van 15 centimeter. Maar vooral op het zuidelijk deel van de route maken de ijsdeskundigen zich toch wel zorgen. En de Poolse ambassade verwijt de PVV discriminatie. En ook GroenLinks moord. Want de PVV heeft een meldpunt geopend voor overlast door Polen en andere oost europese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 NOS, Langs de lijn, met Henry Schut Goedemiddag, rechtstreeks vanuit Emmen, vanaf de Grote Rietplas Bijna letterlijk vanaf de Grote Rietplas Het is een meter of tien lopen, dan staan we hier op het ijs En we gaan kijken en vooral luisteren straks naar de NK Marathon bij de Mannen de vrouwen zijn al geweest. Sebastian Timmerman, opnieuw goedemiddag. We hebben jou al vanochtend en vanmiddag veel gehoord. Hallo, het was een uh, zeer bevredigende wedstrijd hè, bij de vrouwen. Ja, uh, het zijn wel eens saaiere wedstrijden geweest. Maar een compliment wat dat betreft voor de vrouwen. Want dit keer was het geen optocht die uh, leidde naar een uh, onvermijdelijke massasprint. Dit keer was het gewoon een hele aanvallende wedstrijd waar ik eerst eigenlijk halverwege de, wet, de koers al een keertje dacht. Zo na vijf, zes ronden van de twaalf ronden van zes kilometer dat de wedstrijd beslist was. Omdat we een kopgroep hadden van vijf dames met Rix Meijer, Jolanda Langerland, Marije van Marlen, Sandra het Hart en Elma de Vries. Eigenlijk alle grote ploegen vertegenwoordigd. Uh, die, groep, die kopgroep van vijf pakte een minuut voorsprong bijna. En daarachter werd uiteindelijk toch gereden door Voske Tamar van der Wal, de topfavoriete. De dame die dit seizoen 17 wedstrijden op haar naam wist te schrijven. En de titelverdedigster ook vandaag hier in Emmen, want zij werd jaar Nederlands kampioen. Alles kwam weer bij één, vervolgens een demarage van Riksmeijer. En dan valt eigenlijk de beslissing in de voorlaatste ronde als Yvonne Spicht naar Riksmeijer toerijdt. Samen uh, pakten zij een seconde of twintig voorsprong. En in één keer lag, R lag Riksmeijer op de grond. Een beetje een merkwaardige valpartij tenminste, het zag er merkwaardig uit op de beelden zoals wij het zagen. Het leek wel alsof ze ineens achterover viel, besloot als het ware om erbij te gaan zitten. Zal haar evenwicht, haar balans verloren zijn, misschien speelde de vermoeidheid ook wel mee. In ieder geval viel Riksmeijer, Yvonne Spricht reed natuurlijk door, solo de laatste ronde in dat was toch wel een pittige ronde, want de dames hadden er toen al dik 60 kilometer op zitten. De snijdende oostenwind, die heb je tegen aan het begin van de ronde. Maar die Yvonne Spicht, die hield stand. Ze is uh, 24 jaar dus, komt uit Noord-Holland, uit Wervershoofd. Wist de laatste jaren links en rechts wel wedstrijden te winnen. Haar laatste overwinning was uh, vorig, uh, of vorig seizoen. Vorig kalenderjaar natuurlijk ook op 23 januari 2011 in Biddinghuizen. Dit seizoen won ze wel het regiokampioenschap... maar nationaal telt dat niet echt mee. Dus dit is gewoon de mooiste overwinning uit de carrière van Yvonne Spicht... want zij houdt de dus stand in die laatste ronde. Riks Meijer wordt tweede en Carla Zielman... Die uh, een paar jaar geleden natuurlijk ook Nederlands kampioen werd bij de vrouwen. Eindigt op de derde plaats de wintersprint van het achtervolgende groepje. Want peloton was er niet meer. Het uh, achtervolgende pelotonnetje bestond nog hoogstens uit 15, 16 dames. Het was een slagveld bij de vrouwen. Hele mooie wedstrijd gezien. Dus ik hoop dat de mannen er net zo'n mooie wedstrijd van maken als de vrouwen. Dan gaan we dadelijk vanaf half twee... Een heel mooie Nederlands kampioenschap zien bij de mannen. En daarover gesproken, laten we eerst eens gaan luisteren naar de man die straks een titel verdedigt. Dat doet hij enigszins geblesseerd. Bob de Vries. Bob, hoe is het met de knibbel? Ja, uh, op het moment gaat goed. Het is uh, gewoon afwachten hoe het uh, tijdens de wedstrijd zal, uh, hoe hij zich zal houden. En uh, ik heb nu twee dagen rustig aangedaan. En ik, uh... Ja, ik heb er nu op zich wel weer vertrouwen in. En, uh, Voor de ja. mensen die niet weten wat knibbel is, dat is gewoon knieën in het vries. Ja, maar uh, je had last van de knie en dat komt heel ongelegen. Ja, natuurlijk. Het komt je komt uh, altijd ongelegen. Maar ja, nu in zo'n week met, uh, met veel wedstrijden, ja, dan past het helemaal niet natuurlijk. En, ja, dan is rust houden nog moeilijker, terwijl je eigenlijk graag wil rijden. Maar, uh... Ja, nu, het gaat nu, wel, ik op zo, nu ik hier sta heb ik er geen last van. Dus ik hoop dat het straks ook niet terugkomt. Hey, dat is mooi. Maandagavond aan de telefoon zei je nog van... ja, ik zie wel waar het schip strand. Ik ga gewoon vol. Als ik start, dan rijd ik er echt voor. En nu? Ben je optimistischer nog? Ja, dat nou toch wel. Want maandagavond, had ik, toen, uh, toen ik stond te bellen, had ik er wel last van, zeg maar. En dat is nu gelukkig weg. Dus uh, nou is gewoon een kijk hoe het uh, met schaat gaat. En natuurlijk, uh, als ik rijd, dan rij ik gewoon voor de overwinning. Het is zo'n titelstrijd uh, is toch, het, alleen de eerste plek telt. Dus uh, kijk, je moet gewoon alles op niets rijden. En nou, dat zien we wel waar. Uh, en hoe dan ook, hè? het wordt een slijtageslag. Want de wind, met name aan de achterkant, die is behoorlijk fors. Hè? Ja, nee, inderdaad. En uh, wat dat betreft uh, ik vind ik dat wel mooi, hoor. Ben... Hebben jullie een plannetje met die hele ploeg? Alles op de kant zetten en dan maar zien wat er overblijft. Nou, wat dat betreft, wij hebben gewoon een hele sterke ploeg. Dus aan zware omstandigheden liggen ons gewoon goed. Daar komen we denk ik beter boven drijven. En uh, nou, we hopen natuurlijk gewoon goed vertegenwoordigd te zitten in, in de kopgroep. En uh, als dat niet wordt, dan hebben we ook altijd nog de, de beste sprinter van het peloton in de ploeg. Dus uh, dat ook, moet ook goed komen. Als maar goed blijft met de knibbel. Zo is het maar net. Okay. <laughs> als maar goed blijft met de knibbel, Bob de Vries en Gio ja, Lippens. Ja. Um, Sebas, je moet toch 100% zijn om je titel fatsoenlijk te kunnen verdedigen? Ja, dat, dat lijkt mij ook. Uh, uh, en inderdaad, als je dan zoveel last hebt van die knibbel, van die knie. <laughs> uh, ja, ik vind het een schitterend woord. Dan ga je dat denk ik toch wel merken hoor. Uh, zeker ook omdat Bob de Vries toch al een zwaar seizoen gehad heeft. Waarin hij ook veel langer baanwerk natuurlijk heeft gedaan. Maar ja, het is wel echt een klassenrijder. Dus wat dat betreft uh, mag hij dat gaan laten zien vanmiddag. Maar ik, het zou me niet verbazen als de ploeg uh, iemand anders gaat uitspelen. Uh, die sterkste sprinter van het peloton waar ze het al over hadden is natuurlijk Arjan Stroet in De Nederlandse kampioen op, op het kunstijs. En uh, ja, er zijn nog wel snelle rijders hoor, binnen die ploeg. Bijvoorbeeld Christijn Groeneveld. En daar hoor je dus helemaal niemand over. Behalve jou. Behalve uh, ik nu. Ja, ik denk, laat ik die naam toch maar een keertje uh, voorbij uh, laten komen. Want dat is natuurlijk wel... ze kunnen zo'n rijden natuurlijk ook in één keer gaan uitspelen. Als een beetje uh, joker zijnde. Uh, in, met de goede, in de goede zin des woords. En natuurlijk, laten we dat ook niet vergeten... Jorrit Bergsma rijdt ook voor die ploeg van, uh, van BAM, van Jillet Adema. Nu heeft Jillet Adema gezegd dat Jorrit Bergsma ook niet helemaal fit zou zijn. Maar dat kan natuurlijk ook een beetje tactiek zijn. Er zit een ervaringsdeskundige tegenover mij, Richard van Kempen. Goedemiddag. Goedemiddag. Voor de, de generatie van nu, die het misschien niet meer helemaal heeft meegekregen. Jij was voor mij in elk geval een Mr. Marathon's graat in de jaren 80 en de jaren 90. Uh, Veel knsb cups gewonnen en dergelijke. En de alternatieve Alve Wie is voor jou de favoriet? Nou, de favoriet voor mij, die, die moet ik toch zoeken in, in de bandformatie. Toch dan kijk, ook? Dan kijk ik toch uh, ja, wel naar Jorrit Bergsma. Want, uh, op dit moment denk ik, het ja, wordt ook een beetje, uh, net wat, wat Sebastian al vertelde, er wordt natuurlijk een beetje een tactisch spelletje uh, wordt er gespeeld. Ja. Uh, om ook een beetje die druk bij de ploeg weg te houden. He, die jongens die zijn natuurlijk iedere wedstrijd de grote favoriet. Dat komt ook omdat ze natuurlijk heel veel winnen de laatste weken. En ook weken. heel veel rijden, want ze zijn ook nog bijna allemaal... ook nog eens lange baanschaatsers geworden. Ja, maar vergeet niet, eh, Jorrit die heeft de keus gemaakt... Eh, bijvoorbeeld op de Wijssezee om alleen het eh, open kaart te rijden op woensdag... en daarna al direct naar huis gereisd. Eh, dus die heeft die 200 kilometer op de Zee niet in de benen zitten. Nee. Dus eh, gezien eh, de, de, de schaatsbelasting... Eh, denk ik dat hij de fitste van de favorieten is denk jij dan van die verhalen van die blessuretjes... en de knibbel van Bob de Vries? Dat zal toch niet helemaal verzonnen zijn? Of is dat, nou, is dat echt tactiek? Wordt het nee, op die nee, manier... nee, nee, nee, ik denk uh, van, van Bob de Vries. Dat is echt, er is echt wel wat aan, ja, aan de hand geweest. Maar, maar, maar Jorrit Bergsma, dat betwijfel je. Dat betwijfel ik. Ja. Ja. Dat zijn jouw favorieten? Nou, nee, natuurlijk niet alleen. Want er zijn natuurlijk nog, uh, nog andere jongens die, uh, die. natuurlijk erg goed uh, in hun vel zitten. Rob Hardes, die bijvoorbeeld gisteren ook in, ja. uh, op het Schildmeer uh, de wedstrijd won. Ja. En die jongens zijn inmiddels zo getraind dat ze natuurlijk toch. Uh, ja, twee, drie dagen goed achter elkaar belastbaar zijn. Dus, uh, en op de Wijzezezee bewees Rob ook met de uh, AKM-marathon. Uh, dat hij uh, ook die 100-kilometer-wedstrijd ook gigantisch goed aan kan. Ja. Sebastian, hebben we dan alle favorieten genoemd? Ja, Rob Hardes maakte gisteren ook wel indruk op mij daarin in Groningen, uh, uh, waar trouwens de BAM-jongens niet meereden... die ontbraken daar uh, in zijn geheel, En ook de ploeg van Gary Hekman uh, ontbrak daar. En Gary Hekman is ook wel zo'n zo sterke man... die altijd goed uit de voeten kan op het, uh, het natuurreis. Want dat is natuurlijk al het mooie van zo'n Nederlands kampioenschap. Dat je rijders in één keer tegenkomt die je op het kunsteis... Uh, in de rest van het seizoen eigenlijk helemaal niet ziet. Dus misschien wel zo'n rijder als Hekman. En wie mij gisteren uh, ook opviel, was Sjaak Schipper... En dat is een B-rijder. De beste 30 van de B-rijders mogen meedoen aan het Nederlands kampioenschap hier. En Sjaak Schipper eindigde gisteren als tiende daar in Groningen. En het was toch een hele afmattende wedstrijd over uh, uh, 80 kilometer. Dit is ruim 20 kilometer verder, over de 100 kilometer heen. Maar die Sjaak Schipper, die B-rijder dus, de beste B-rijder... wij werd ook Nederlands kampioen in die uh, categorie op het natuurhuis. Op het kunsthuis moet ik zeggen. Maakte toch ook wel indruk. En dat is ook wel weer dat extra... Tientje aan zo'n Nederlands kampioenschap, dat die beste 30 B's meerijden. En er is er altijd wel eentje bij die dan de dag van zijn leven heeft en heel goed mee kan. Ja, is dat zo, Richard? En kan een B-rijder bij de A-rijders... Hoge ogen gooien? Nou, in het verleden hebben we daar ook een aantal van die jongens gehad. Bijvoorbeeld uh, Hotze Zandstra was ook zo'n jongen. Die uh, op kunstijs eigenlijk niet mee kon uh, uh, uh, bij de aanrijders. Maar zodra de natuurreis lag, was, was Hotze, was ook een van de, van de outsiders en de kanshebbers. En uh, daar, daar moest je gedegen rekening mee houden ja, met dat zo, soort jongens. Zo zijn er van die mensen die dan ineens iets extra's kunnen. Ja, in, in alle luwten kunnen ze natuurlijk naar zo'n groot evenement toe uh, leven en werken. En dat zie je natuurlijk wel bij, uh, bij de grote favorieten. Uh, er komt natuurlijk... Uh nog iets meer bij kijken. Hè? Want de media duikt natuurlijk bovenop ze. Steden uh, uh, toch wordt natuurlijk uh, de, de hele week al in de mond genomen. En uh, ook daar moeten de favorieten daar uh, constant mee, mee omgaan. Maar dat kost ook heel veel tijd en energie. Ja, ja. En jongens die vanuit de luwte komen, ja, die he, hebben die druk eigenlijk niet. Ja. We praten straks verder. Over uh, zes minuten begint de wedstrijd. We zijn er rechtstreeks bij met Langs de lijn. We zijn tot half vijf te beluisteren op Radio 1. Sebastian Timmerman horen we straks terug voor het live verslag. Richard van Kempen en ik zitten hier in een huisje... vlak naast het ijs, lekker warm. En we hebben ook twee verslaggevers buiten. U hoorde al Gio Lippens en Steven Dalabout. Is ook ergens in de kou of valt het mee met de kou, Steven? Nou ja, zoals gezegd, het, het valt in principe mee met de kou... als je naar de, naar de thermometer kijkt. Maar het waait toch wel aardig, hoor. Ik sta naast de zes vlaggen en die staan aardig strak getrokken... Uh, door de wind. En uh, ik zat eigenlijk vlak achter de start-finish... Maar als je in de verte kijkt, dan zie je, nou als je... Eigenlijk alles wat je ziet is die witte vlakte, de grote rietplas. En aan de randen langs de rietkragen is daar uh, ja, het parcours getrokken... voor de wedstrijd die dus uh, zo meteen begint. Ik sta op een soort van heuvel. Zoals je zeg maar, bij Wimbledon uh, in de zomer altijd uh, de Henman Hill had of hebt. Uh, daar is hier ook een heuvel van, nou, wat zal het zijn? Vijf, zes, zeven meter hoog. En daar staan een stuk of dertig, veertig mensen op. En die kunnen dat allemaal zo mooi overzien. Ja, Meneer, u bent speciaal... Speciaal hier voor het hele land ongereizen, komt u uit de buurt? Hier. Ik kom uit de buurt. Ik kom uit de gemeente De Wolden. De wijk, gemeente De Wolden. Mooie natuurgemeente. Marathonliefhebber. En een marathonliefhebber. Ja, nog even en dan kunnen we naar de Elfstedentocht. Oh ja, is dat zo? Dat hopen we toch wel. Ja, er zijn toch wel vraagtekens hoor. Ja, er zijn nog vraagtekens, inderdaad. Ja, ja maar ik wil het heel graag. Je wil het heel graag. En dan zou je er ook naar heen gaan. Ja, zeker. Die sfeer. En hier ook. Prachtig. Ja. Nou, zouden de mensen verwachten eh, vooraf wat altijd... er 3 à 12.000 mensen zouden zijn. Ik denk dat het eerder richting de 3.000 gaat. Um, maar goed, wat, wat verwacht u van, van, van deze wedstrijd? Uh, heeft u favorieten? Ik heb favorieten. Ik, uh, nee, want mijn oude favorieten... Die had ik wel. Nu weet ik eigenlijk niet meer. Het zijn allemaal nieuwe namen. Zo gaat dat, hè? Zo gaat dat. Ja, wat, ja, wat zijn je favorieten? Bob de Vries heeft een beetje last van de knibbel, zei hij. Ja, maar die... die, die uh, weet u wat dat is? De knibbel, zijn de knieën. Oké. Okay. Ja, ik ben nog geboren een Vries. Dus, ja. Uh, yeah. Vandaar die tocht hè? Ja. Goed, fijne wedstrijd. Verder die, die jongens van de Wal, die uh, ja, ja. uit Urk en zo. Ja, dat zijn kanonnen. Ja, dat vind ik geweldig. Gaan we daarop letten. Dank u wel. Oké, okay, kijk of Andermars dan een keer valt. Wennemars <laughs> doet hij mee. Hè? Nee, die mag niet meedoen. Dat is alweer een ander verhaal. Ja, dat is een ander verhaal, ja. Oké, okay, bedankt. Henry? Ja. Nee? Zei die nou Jannes van de Wal? <laughs> ik weet het niet precies. <laughs> Ja, we gaan uh, straks horen wie de opvolger wordt van Bob de Vries. Of misschien wordt hij het wel zelf. Um, Richard van Kempen, nog even. Um, we hebben het dagen, uh, zo niet al een week over de Elfstedentocht. Die werpt zijn schaduw vooruit. Um, ga je daar iets van merken vandaag? Zijn er nog mensen die zich dan gaan inhouden... die dan denken, ja, het is wel het Nederlands kampioenschap... maar die Elfstedentocht ja. is zoveel malen groter? Nou, ik denk dat een hoop jongens ook wel de nuchterheid hebben... om, uh, om in te zien dat de Elfstedentocht nog niet uh, uh, vandaag of morgen komt... En nogmaals, die jongens die zijn zo getraind. Eh, 100 kilometer kunnen ze goed aan. En een eventuele toch, tocht die wordt toch niet eerder op z'n vroegst eh, zaterdag verwacht. Of nog, nog wat later. Dus dan, dan zijn de meeste die jongens zijn hier gewoon heel goed van hersteld. Het is natuurlijk ook nog een hele goede trainingsprikkel. Ja, maar is het niet zo dat als je nu voluit gaat... dat je dan toch wat energie hebt, hebt verspild... die je, stel dat het zaterdag gehouden wordt... Hè, nou net in die finale nodig hebt... Om nou, legendarisch te worden. Nee, nou, dat, dat denk ik zelf niet. Uh, uh, als je ook kijkt naar, uh, naar de historie van 1997... de nummer 1 uh, van het Nederlands kampioenschap Bert Verduin... en de nummer 3 Henk Angenent, ja. die stonden dus alle, alle twee op het podium. Ja. Maar dan andersom. Uh, maar dan, dan andersom. Ja, ja. ja, dat zegt het inderdaad. Het is uh, bijna half twee. Het is twee minuten voor half twee voor het vierde jaar op rij... een Nederlands kampioenschap op Nederlands Natuurreis. Voor het vierde jaar op rij hopen we ook op een l tocht, Maar dat is voor later zorg. Sebastian Timmerman. Hier is het ijs wel 15 centimeter. Ja. Hier op de Rietplas. Ik heb er vanmorgen nog eens even op de rand van die plas gestaan. En dan kon je prachtig naar beneden kijken, als het ware. Nou, het ijs was echt meer dan dik genoeg om een Nederlands kampioenschap te gaan rijden. Met 105 rijders ingeschreven op de lijst gaan we dadelijk beginnen aan dit Nederlands kampioenschap. Bij de vrouwen hadden we er 88. Maar dan hadden we er dus uiteindelijk nou zo'n 15-20 over in de finale. Die gingen strijden om de titel. Dus kijken of het bij de mannen ook zo'n uh, afvalwedstrijd gaat worden. We hebben de net de rijders bijna één voor één... alsof ze werden voorgesteld door de speaker uh, vanuit uh, de boksen... die net na de finish zijn. De boksen waar de ploegen zijn verzameld. Zo'n uh, 100, 150 meter naar de finish voor ons langs zien rijden. Helemaal naar de andere kant waar zeg maar, de dranghekken beginnen meter of 150 voor de finish. Daar moeten de rijders gaan opstellen, want daar vandaan wordt er dadelijk gestart. En dus konden we die rijders allemaal goed bekijken. Bob de Vries, die nog een beetje aan het rekken en aan het strekken was. We zagen ook Jorit Bergsma voorbij komen en Arjan Stroetinga. Strak gezicht bij Arjan Stroetinga. Ralf Zwitser en Jens Zwitser zagen we voorbij komen. Jens Zwitser natuurlijk winnaar van de alternatieve Elstede-tocht Vorige zaterdag 200 kilometer, waarvan 30 kilometer solo. Hoe is het uh, uh, met zijn benen? Zijn die 200 kilometer? En vooral al die kilometers solo uit zijn benen. Gisteren is hij afgestapt daar in Groningen... Waar hij, ook, waar hij ook actief was bij de ronde van Duurswold. Daar hij het zo'n uurtje voor het einde van gezien. Carlo Timmerman reed gisteren daar ook nou, een half uurtje... drie kwartier mee in Duurswold. I en toen hield hij het voor gezien, rijder van de SOS Kinderdorpenploeg. En dat is misschien wel de grote uitdager van de BAM-jongens. Een ploeg die in de breedte met die Rob Hadders ook nog eens erg sterk, erg sterk is. En ook met Douwe de Vries. Bob de Jong zagen we ook. Natuurlijk, wij kennen hem natuurlijk hè, van lange baan. Bob de Jong was altijd erbij. Inmiddels niet alleen meer lange banen, maar ook meer dan erkend marathonrijder. Ook in dat groen. Ploeggenoot dus van Bob de Vries. Ploeggenoot van Arjan Troetega van Jorrit Bergsma. Hoe luidt de tactiek van die ploeg... En gaan de andere ploegen een beetje samenwerken? Tegen Bam, met z'n allen tegen Bam. Of gaan de andere ploegen Bam als het ware een beetje in de zetel helpen... door elkaar terug te pakken, wat je in het verleden ook altijd wel zag. Dat wordt een beetje de grote vraag voor het begin van de wedstrijd. Nog een naam die we zagen en toen dacht ik in één keer... oh ja, natuurlijk, Arjen Becker, de nummer drie van vorig jaar. Misschien wel een outsider op het natuurreis. Ze zijn in gang gekomen richting de startstreep. Het pistool is in de lucht en nu klinkt het startschot. Het Nederlands kampioenschap bij de Mannen is begonnen. Onder aanvoering van Durk Fabriek is het peloton in gang gezet. En zo werd het bijna 1 over half 2. Radio 1. Ja, het NOS-journaal. Even de Poolse ambassade is kwaad over een initiatief van de PVV die een website heeft gelanceerd waarop mensen kunnen klagen over Midden- en Oost-Europeanen. De ambassade noemt de site discriminerend omdat mensen alleen kunnen klagen over mensen uit Midden- en Oost-Europa. Ook GroenLinks ziet niets in de site. Volgens de partij heeft de PVV er weer een speeltje bij door Oost-Europeanen te bombarderen tot nieuwe vijanden. En minister Kamp vindt het meldpunt een zaak van de PVV. Volgens Kamp is het niet aan hem om daar een oordeel over te geven. De fractie mag dat beslissen, ook als de Poolse ambassadeur daar niet blij mee is, zegt Kamp. Op het traject van de Elfstedentocht is voor het eerst een dikte van 15 centimeter ijs bereikt. De dikte is nodig om een Elfstedentocht te kunnen rijden. Blijkt uit metingen in de rayons Bartlehiem en Beerdaard. Bartlehiem wordt tussen 11 en 15 centimeter gemeten. Iets noordelijker in Beerdaard 14 tot 15 centimeter. Maar de andere rayons die blijven achter. En het Nederlands kampioenschap schaatsen op natuurreis met de vrouwen is gewonnen door Yvonne Spicht. Ze kwam alleen over de finish in Emmen. Tweede werd Riksmeijer. Brons was voor Carla Zielman. En de mannen die rijden nu. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. North Radio NOS. Okay. Vanuit Emmen zijn we tot half vijf vanmiddag. Sebastian Timmerman, de start is zojuist geweest. Van het 13e Nederlands kampioenschap Marathon schaatsen op Natuurreis. Wie worden de opvolger? Komt er een opvolger dus van Bob de Vries of gaat hij zijn titel prolongeren? Bob de Vries vorig jaar winnaar toen voor Ralf Zwitser. En de derde plaats ging dus toen naar Arjen Bekker. We hebben dus Dirk Fabriek eventjes aan de leiding zien rijden in het begin. Dat, Dat hele, hele grote pak van 105 rijders is begonnen aan het eerste rondje van 6 kilometer. 7. 10 ronden moeten er in totaal worden verreden. Dan kom je uit op een totale lengte van 102 kilometer in totaal. In het begin dus tegen de wind in. Dan draai je heel langzaam maar zeker helemaal over die grote rietplas. Langs de kragen eigenlijk heen draai je Zodat je de wind weer een beetje meekrijgt. En de laatste 150 meter die zijn dan weer tegen de wind in. En dat kan natuurlijk altijd wel belangrijk worden. Mocht het allemaal gaan uitdraaien op een massasprint. Zover is het helemaal niet. We hopen op een mooie wedstrijd. 102 kilometer lang dus dit 13e Nederlands kampioenschap peloton in uh, Gezwinderspoed. Behoorlijk uh, snel wordt er gereden in de eerste meter... We zien Bart de Vries daar uh, goed voorin rijden. Een aantal B-rijders voorin mee. Dit is een moment om de publiciteit te pakken. Peloton in de eerste ronde bezig van dit NK, Peloton Compleet. Over publiciteit pakken gesproken, Eben Wennemars is er niet bij. Jochem Uitenhagen ook niet en Mark Tuit het ook niet... want die hadden heel graag mee willen doen. En de volgende gast naast Steven weet daar alles van, denk ik, Steven. Ja, inderdaad, Arie stond van, van de KNSB. Hij uh, gaat over het topsport daar... Uh, ja, wat was er nou precies aan de hand gisteravond? De ploegen, de marathonploegen kwamen bij elkaar. Uh, u was daar ook bij. er ze de boos. Want in één keer zou de was, maakt Mark Tuyten, dan die hele kpm ploeg erbij komen. Ja, dat klopt. Uh, er was een klein beetje rumoer. Maar toen we alles goed hebben uitgelegd en over en weer de argumenten hebben gehoord... hebben we denk ik een heel goed besluit genomen. En ook dat in overleg met de rijders om vandaag niet te starten. En vanaf morgen uh, staan ze aan de start bij de Klassiekers. Want dat was het verhaal, om nog even uit te leggen voor de mensen die dat gemist hebben. Uh, KPN is natuurlijk uh, de belangrijkste sponsor van de KNSB. Uh, er was nog één licentie in het marathon over. Het ging enorm vriezen, Steden Koorts nam toe. En in één keer dachten Mark het. en uh, Herbert Wernemars en de Hunnen, de Zijnen. Die dachten van nou, dan willen wij die licentie al hebben En KPN. dacht van nou, dat is prima. Maar die marathonrijders die al jarenlang marathon rijden, die zeiden van ja. Uh, dan komen zij in één keer tussen rijden gaan zij met alle aandacht vandoor. Nou, het was niet zozeer de rijders, die vonden het eigenlijk wel mooi. Want die wilden de sportieve strijd wel aangaan. En dat was ook een beetje de achterliggende gedachte van ons. Om zeg maar, nog meer glans te geven aan de marathonschaatsers. Om echt te laten zien hoe hard marathonschaatsers wel niet kunnen schaatsen. En gewoon voor de sport in zijn algemeenheid is het goed om sporthelden, schaatshelden op het ijs te hebben. Ja, nou, die hebben we. En uh, alleen al door uh, een aantal lange baan uh, schaatsers mee te laten doen... geef je nog meer cachet eigenlijk aan de marathonschaatsers... En dat, dat, nou ja, dat was een van de doelstellingen. Maar het begint natuurlijk ook bij de droom van Mark Tuijten. Dat hij heel graag, en zo zijn we begonnen, bij de Elstede-tocht als uh, wedstrijdenrijder mee zou willen doen. Toch zagen we gisteren ook bijvoorbeeld een reactie van een van de ploegleiders, Henk Angenent. zijn een oude elstede die ja, Die reageerde gewoon verbolgen. Die zei, ja, als ze mee zouden doen, dan zullen we laten zien dat ze, dat ze er binnen, binnen tien minuten afleggen. Snap dat... je zijn reactie? Ja, maar dat is toch ook prachtig? Uh... Maar hij was vervolgen. Nee, dat is heel best wel mij. Want ik heb ook met Henk gesproken. En die zat er ook heel anders in. Misschien is dat één van zijn uitlatingen. Maar hij had natuurlijk meer uitlatingen. Uh, nee, zij wilden graag de sportieve strijd aangaan. En uh, dat vonden die jongens ook goed. En dat vinden ze ook mooi. Die jongens zijn ook schaatsliefhebbers. Dus een Erwin, maar ook een Jochem Uitenhagen. Maar ook een Arjan Smit. Ook Nederlands kampioen Marathon. Die wilden gewoon graag toch nog een keer... Ja, de Elfsteden... Toch koorts kwam ook bij hun. Dus zij wilden heel graag schaatsen. Nou, dat hebben we geprobeerd mogelijk te maken. En vanaf morgen lukt dat. En ook slim van KPN trouwens. Hè? Ja, maar het was niet alleen KPN. Want we hadden ook control en we hadden skate for air Er dus zat ook een goed doel achter. Uh, dus in principe ging het ook niet om geld of om uh, andere zaken. Die jongens wilden graag schaatsen. Dat hebben we mogelijk gemaakt. Want ook KPN steekt natuurlijk heel veel geld in het marathon schaatsen. Dus op zich vonden wij dat dat uh, zou kunnen. Nou, en in goed overleg hebben we besloten dat ze vandaag niet starten, maar vanaf morgen wel. U komt nu niet net aanlopen, want u heeft al een rondje geschaatst. Hè? Jazeker, ik heb vanochtend de dameskoers gevolgd op schaatsen. Een beetje over en weer gereden, over het meer. Het is fantastisch. Ongelooflijke mooie ronde. We hebben ook een ongelooflijke mooie koers gezien. De meiden hebben echt heel, heel hard gereden. Is dus de wind nu wel, wel wat minder geworden, denkt u? Nou, ik denk het niet. Want hij staat... Wacht er weer een harde koers. Ja, er wordt zeker een harde koers. Want de wind staat eigenlijk alle kanten op. Dus je hebt stukken voor de wind. dan gaan ze 50, 55 straks schaatsen. Ze hebben stukjes stukje spal tegen de wind in. Maar ook de wind op de zijkant. En dat zie je net zoals bij Wuren En dan noemen ze dat, ga je op de kant rijden. Ja, dan moet iedereen heel hard werken. En dan komen ze ook nog op stukjes waar iets slecht ijs is. Nou, het wordt een hele mooie koers. U weet, met waaiers. Um, goed, dat is dus het NK k uh, op natuurreis. Het voorlopige hoogtepunt van dit seizoen. Maar u voelt hem wel aankomen. Gaat het, gaat het nou door of niet? Ja, als ik nu de weersvoorspelling zie, dan denk ik dat het niet kan. Maar ik weet niet uh, welke communicatie er vanuit Elstede toch plaatsvindt. Men geeft aan dat op sommige plekken nog 6 centimeter ligt. Voor hetzelfde geld is 12. Dat weten we allemaal niet. Dus ik heb ook een beetje koers. Ik hoop natuurlijk dat hij doorgaat. Maar ik twijfel er wel heel erg sterk aan. Dankjewel, Arie Koops. Graag gedaan. Ja, laat het toch 12 centimeter zijn zeg. Laat ze toch voor één keer gewoon gelogen hebben. Zijn naam is uh, gevallen, Henk Angenent. Uh, die staat nu naast Gio Lippens volgens mij. Is hij nog steeds boos, Gio? Want dat was hij toch echt wel, hè, gisteren? Hij ah, ziet er niet boos uit. Uh, volgens mij gisteren was hij wel even boos, Henk. Uh, over het plan om met die KPM-ploegmarkt tuiterd. Uh, wat was het, Jochem uit te hagen natuurlijk. Erbe uh, Wennemars, dat waren de mannen die zomaar even het NK zouden gaan rijden. En jij hebt je daar nogal verbolg over uitgelaten. Nou, maar ik was niet verbollig over het feit dat ze mochten rijden. Ik was verbollig over het feit uh, hoe uh, de KNSB en de VMS uh, hiermee omgaat. Dat die rollen over straat gaan. Dat, daar ben ik verbollig over. Dat het allemaal op zo'n korte termijn moest... en dat het allemaal ook zo snel rondkwam... of vond je dat eigenlijk helemaal niet zo belangrijk? Nee, ik vond het helemaal niet zo belangrijk... met het feit dat ze dan meteen in, in, de, in de media allerlei dingen gaan roepen. En uh, vervolgens word ik helemaal plat gebeld. En daar, was ik gewoon, en daar ben ik nog steeds. Ik bedoel, jij begint er ook weer over. En het is je goed recht, maar ik ben er helemaal klaar mee. Ik bedoel, ze moeten het gewoon regelen. Punt. Nog even, uh, Arie Koops die herhaalde net de uitspraak die jij gisteren hebt gezegd... over wat er zou gebeuren als die jongens hier aan de stad zouden komen. Uh, herhaal hem nog eens even. Nou, ik weet niet meer wat ik gezegd heb, maar Arie Koops moet een keer aan zichzelf kijken. Die moet gewoon uh, eens nadenken wat hij doet. Ja, Oké, okay. onhandig handelen dus, maar jij schijnt gezegd te hebben... of dat heb je gezegd van, uh, nou ja, binnen tien minuten zullen we gewoon laten zien... wie hier echt kunnen schaatsen op natuurreis. En uh, dan zijn ze eraf. Ja, dat is een ding wat zeker is. Kijk, misschien het Erben nog een tijdje meekomen. de rest is gewoon gezien, maar dat, dat, dat, dat maakt ook niet... Uh... Dat is ook niet de discussie. Het gaat om het feit dat het uh, KNSB gewoon geblunderd heeft... en vervolgens de VMS ook nog een keer dik geblunderd heeft door het in de pest te gooien. En daar maak ik me gewoon uh, ja, kwaad over. Ik zei al, je keek niet kwaad. Nu kijk je weer wat somberder. Maar uh, het NK is begonnen. Ik kan me voorstellen... Ja, dit is toch ook weer, weer het moment van deze week, hè, voorlopig. Want ja, die tocht, dat gaat niet door? Nou, ik, uh, ik zeg geen nee. Toen beslissen ze van in Friesland, daar, uh, daar bemoei ik me niet mee. En ze zijn er wijs genoeg om te zeggen of die wel of niet doorgaat... Maar... Ja, als je natuurlijk alle berichten een beetje doorsijpelen, dan ben ik wel bang dat het uh, niet, uh, niet dit weekend of voor het weekend gaat lukken. En dat is, uh, dat is echt heel zonde. Ja, want jij bent ook een van die oude kampioenen. Sterker nog, je bent gewoon de regerende winnaar van de Elfstedentocht. Uh, die altijd met allerlei mooie uitspraken komt over het weer... over wat er kan gaan gebeuren. Jullie, jullie hebben wat dat betreft iets meer voorspellende gaven dan wij dat hebben. Ja, dat lijkt erop. Ja, ga naar je collega Herbert. Die heb ik natuurlijk vorige week zaterdag al gesproken. Dan heb ik al gezegd, joh, volgende week de elfde praat over de Elfstedentocht. En... Uh, ja, het blijkt ook inderdaad zo serieus te worden. Alleen, ja, nu moet ik heel eerlijk zeggen dat ik me niet helemaal zeker voel over volgende week. Ze praten wel weer over vorst en, en de hoop van, is wel dat het, wat het weer terugkomt. Maar uh, ja, dat is nog even koffiedik kijken en uh, ja, het moet even spannend hoe de keerkaarten gaan lopen. En, uh, het is nog niet helemaal lopen. Zeg nou eens heel eerlijk, hoe voel jij je daaronder? Heb jij zoiets, terwijl op dit moment de kopgroep voorbij komt... Uh... Zit geen mannetje? Jawel, zit wel een mannetje van jou bij. Ja, ja, ja. ja. Er zit er een bij en dat is, uh, dat is goed. Dan hou je de controle. Dat is uh, Want het uh, is allemaal nog niet zo groot, uh, die verschillen. Nee, maar heb jij nou het gevoel van... van mij mag die tocht komen en dan houden we gewoon op over uh, 1997? Of vind je het aan de andere kant ook wel weer jammer? Nou ja, ik bedoel, als je natuurlijk uh, vanochtend weer een stukje leest van Evert... dan wordt je Canada ook weer plat gebeld. En bedoel, die bedoel, uh, die, dat was al meer dan 25 jaar geleden. Ja, en kijk... Sommige titels die gaan over, die, die, die, die worden afgenomen of die zijn elk jaar weer in, die gaan, die gaan over. Maar een, een Elfstedentocht, ja, je bent gewoon deel van de geschiedenis van Nederland. En uh, dat gaat nooit meer over, of die nou wel of niet komt. Dat is mooi, maar ik, ik hoop echt dat we hem zouden kunnen rijden, want ja, maar... Ik ben een beetje pessimistisch geworden. En toch winnaar? dat blijf je voor altijd. Nou, de kopgroep dus voorbij, het peloton voorbij. En ongetwijfeld uh, hebben jullie daarachter meer zicht op de wedstrijd. Ja, we concentreren ons weer even op de wedstrijd. De eerste schermutseling is Sebastian. Pieter-Jan van Eck, dat is de man uit de ploeg van Henk... aangenet uit die Wadro-ploeg die mee is gesprongen in de eerste echte ontsnapping van de dag. Rijdt trouwens nu ook aan de leiding aan het begin van de tweede ronde. We zijn dus begonnen aan, aan die tweede ronde. Minder dan 96 kilometer dus nog te rijden in dit Nederlands kampioenschap. Pieter Jan van Eck weggesprongen met Frank Woltman, Douwe Bierma, de Schipper, dat is een B-rijder. Peter Nauta, Joost Vink, uh, twee andere B-rijders, Klaas van der Wal en Kevin Regeling en Carlo Timmerman. En dat is misschien wel de grootste naam op dit moment uit die kopgroep. Uit de ploeg van SOS Kinderdorpen. Uh, dat is een ploeg die, die het goed doet dit seizoen ook. En die Carlo Theelman heeft ook goed gereden. Nadat hij aan het begin van het seizoen uh, uh, moest worden geholpen aan een liesbreuk. Maar daarna is hij wel weer redelijk goed in vorm gekomen. Zeker de laatste weken. won nog in Deventer. Een van de wedstrijden uit de KPN Cup. En is dus vroeg meegesprongen als uh, pion vooruitgeschoven van die ploeg. In de eerste ontsnapping van de dag. Komt van kop af. Neemt nu weer achteraan plaats. In die kopgroep van 9, waar hij dus mee zit en Pieter Jan van Eck mee zit. Namens de ploeg van Henk Angenent. Die kan dus die Pieter Jan van Eck dadelijk gaan coachen. Want wat wordt de tactiek? Niemand mee van de bandploeg. Dus zagen we op 12 seconden achter deze kopgroep Willem Hut het peloton aanvoeren. Maar 12 seconden, dat is natuurlijk een verschil. Dat kan in no time worden dichtgereden. Richard van Kempen, deze kopgroep van 9. Mooie groep. Ja, er zitten een hoop uh, verschillende rijders bij. Uh, mooi om te zien dat uh, de B-rijders zich uh, nu ook meteen al, uh, al van voren laten zien. Ze uh, zijn uh, gemotiveerd, uh, komen goed uit de startblok... en die jongens willen zich natuurlijk ook uh, tussen die A-rijders manifesteren. En uh, ja, het is alleen maar goed dat ze in zo'n ontsnapping al meegaan. Hoe vaak gebeurt het dat zo'n eerste kopgroepje dan uiteindelijk ook slaagt? Ja, met, met, met zo'n Nederlands kampioenschap uh, niet... Want het zijn de eerste speldenprikken. Je ziet het eigenlijk al gebeuren. Bam wordt natuurlijk wel al direct de koers... het gewicht van de koers wordt, wordt bij Bam neergelegd. Er zit geen een van de, van de mannen bij. En je ziet meteen op de kop van het peloton twee man van hun zitten... om ja, het gaatje zo klein mogelijk te houden. En je ziet dat het nu eigenlijk al, al dichtgereden gaat worden. Met andere woorden, wat je ziet is dat de andere ploegen proberen die bandploeg vol favorieten te slopen. Ja, precies. Ze proberen iedere keer een kopgroepje te laten ontstaan waar, waar die mannen net niet bij zitten. Eh, om ze zo eh, constant aan het werk te zetten. Maar dat zal je straks ook in de koers gaan, gaan merken. Dan pakken de jongens dat uh, zelf op. Je, uh, je, je, je ziet al Jorrit die uh, in een, in een scheurheid en, en gevallen is. Ja, die komt wel weer terug. Ja. Sebastian, het even over alsjeblieft. Wat ja. gebeurt er? Ja, Jorit Beresma inderdaad. Midden in het peloton komt hij ten val eerst op de knieën, kijkend dat niemand tegen hem aanrijdt. En uh, vervolgens snel uh, opstaan en weer het uh, ritme hervinden. Jorit Beresma dus eventjes achter het peloton. Het complete peloton. Want die kopgroep van 9 is uh, teruggepakt. Uh, door inderdaad een ploeg van, ploeggenoot uh, van uh, Jorrit Bergsma. Het was Arjan Strutega, hemzelf die het gat uiteindelijk dichtreed met Rob Haddes. De winnaar van gisteren in Groningen, daar vlakbij in de buurt. Jorrit Bergsma, seconde of tien, rijdt hij achter de staart aan van het peloton. Waar we alweer een nieuwe groep probeert weg te rijden. Dressed in blue See the sky in front of you She's a rainbow was dat van de Rolling Stones. Half twee begonnen, we hebben al een kopgulpje gezien. Uh, hoe is het eigenlijk met de wind, Sebas? Zie je al dat dat veel invloed heeft? Ja, dit, het gaat hard, maar die wind die, die staat er wel hoor. Het staat er wel een pittig windje. Kracht 4 kreeg ik door vanuit het uh, oosten. En dat allemaal bij een temperatuur van uh, ongeveer min anderhalve graad. Dus het is niet zo heel koud op zich... Maar door die wind uit het oosten voelt het toch behoorlijk wat kouder aan. Zonnetje is inmiddels gaan schijnen trouwens. Dat maakt het toch weer ietsje aangenamer dan het bewolkte weer van vanmorgen bij de vrouwen. Als ik uit mijn cabine kijk naar het ijs zie ik gelukkig nog geen plassen water... of wat dan ook verschijnen. Ook niet op de plekken waar veel publiek staat. Het publiek is weer teruggekomen. Dat rent steeds heen en weer naar de andere kant van de plas als de rijders daar zijn. Nu staan ze weer allemaal achter de hekken hier bij start-finish. Want het peloton heeft de tweede ronde er al bijna op zitten. ronde gaat in 9... En een halve minuut ter vergelijking. De vrouwen reden vanmorgen de snelste ronde van 10 minuten en 24 seconden. De mannen doen het dus in 9,5 en een halve minuut in deze tweede ronde. Althans, die er dus nu op zit. Betekent dat we zijn begonnen aan de derde ronde. Dat we 12 kilometer erop hebben zitten. Dus het is nog wel een eind in deze 102 kilometer lange wedstrijd in totaal. We zagen Pieter Jan van Eck daar goed zitten. Ik zag er net ook Arjen Becker goed voorinrijden. rijden. Dat was de nummer 3 van het vorige seizoen. Bob de Achter, Bob de en Ralf Zwitser zijn echt een echte specialist In het begin van het seizoen nog niet echt veel in actie gekomen. Maar misschien heeft hij daardoor juist wel nu nog de frisse benen... die anderen niet hebben in dit peloton na toch een zwaar seizoen. En natuurlijk zeker vorige week met al die wedstrijden op de Wijzenzee. Het is een beetje aftasten geblazen... zo na de eerste twee ronden van het Nederlands kampioenschap. Richard, we zagen straks bij de vrouwen die vanochtend reden... dat door de wind het peloton heel snel uit elkaar wapperde. Hebben de mannen daar ook last van? Nou, in zover hebben ze het last van. Ze maken er gebruik van, en met name de, de grote ploegen die proberen toch uh, het peloton een beetje te slopen. En dat zie je dan als de wind van de zijkant komt. En dan gaan de voorste mannen op het midden van de baan rijden. En dan krijg je een beetje een waaiervorm. Dat er ja, vijf, zes man en dan meestal hun eigen ploeggenoten net ja, uit je de wind de kunnen. Ook wel eens ja, en dan ja. Uh, ja, de nummers, die zes uh, tot en met tachtig, uh, die rijden in het sneeuwrandje met hun rechterbeen. En dat is erg uh, vervelend en, en lastig rijden. En dat zag je net in de vorige ronde. Dat, dan, dan wordt het net een gatenkaas. En nu zie je nog, omdat het zo vroeg in de wedstrijd is... als je dan een stuk weer voor de wind hebt, dat het peloton weer in elkaar schuift. Maar dat is het proces wat ze iedere keer uh, proberen te herhalen. Om uh, ja, zeg maar de, de slopershamer er doorheen te halen. En zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen... Te doen lossen ja, het vreet natuurlijk energie. Want je denkt in de, in de buik van het peloton uh, rij je lekker zuinig. Maar ja, met schaatsen, zeker op dat soort stukken, dan moet je eigenlijk net zoveel energie leveren als dat je voorop rijdt. Ja, wat verwacht je dan? Wordt dit een, een slopende wedstrijd waarin uh, veel mensen ver achterop raken of zelfs niet eens finishen? Nou, nee, ik denk wel in een 100 kilometer wedstrijd dat een hoop jongens qua getraindheid dat allemaal goed aankunnen. Dus ik verwacht niet zo'n groot slagveld als bij de dames, maar wel op een gegeven moment de verschillen met groepen. Ik verwacht in ieder geval geen massasprint vandaag. Nee. Bij de dames ging de overwinning vanochtend naar Yvonne Spicht, die hebben we gehoord. En die zal straks hopelijk nog hier aanschuiven, want die is op dit moment bij de dopingcontrole. Belangrijke rol was ook voor een vrouw die uiteindelijk niet in de prijzen viel, maar de wedstrijd maakte, weg was in een kopgroep, het uiteindelijk niet kon bolwerken en moest zien dat Yvonne Spicht dus won. Ik heb het over Elma de Vries en Gio Lippens sprak met haar. Elma, ik kan toch wel zeggen de vrouw van de wedstrijd? Ja, heb je weinig aan, hè? Uiteindelijk zevende plek, achtste plek, ja, wat is, weet je het niet eens? Er waren nog twee vooruit. En er kwamen twee of drie nog over mij heen, denk ik, dus zes of zo. Hey, het was een tactisch spel. Hè? Jij zat eerst in een kopgroep. En daarachter was er maar één vrouw die erachteraan moest rijden. Dat was Voskertama van der Wal. Want iedereen dacht, ja, nou ja. doe jij het maar. Ja, dat, dat ook maar. Uh, kijk, uh, dus we zijn natuurlijk, er waren twee meiden weg van de twee grote ploegen. en uh, ja, dan, uh, dan weet je dat uh, de rest het moet doen. En dat zijn allemaal eenlingen. Ja, allemaal mensen die, ja, we, als wij het gaan doen... dan uh, brengen we bijvoorbeeld Huisman terug naar de sprint. Maar ja... Nu heb je er ook niks aan, maar nu winnen we ook niet. Nee, wat heb jij heel lang gedacht, nou, dit zou wel eens kunnen gaan lukken, juist vanwege dat hele tactische denkspel? Nou ja, het, het was, uh, dat groepje waar ik in zat was natuurlijk fantastisch. En, uh, alleen, ja, er werd gewoon uh, niet hard genoeg doorgereden. Je, je zag achter ons dat ze constant toch wel doorreden om, uh, om terug te komen. Het gat bleef hetzelfde. Ja, dan moet je de energie in stoppen dat het breekt. Het, moet, het gat moet gewoon groter op dat moment. Binnen een minuut heb je gewoon nog niet genoeg. En dat gebeurde gewoon niet. Op het moment dat we bijna teruggepakt werden, gingen ineens twee meiden wel weer... Uh, beetje doorrijden. Ik denk ja, dat het hier moeten doen. En waar haal je dan de energie vandaan om toch ook nog weer in die laatste ronde weer een poging te wagen om in ieder geval uh, ja, de winnares uiteindelijk, Yvonne de Spicht, om die weer bij te halen? Nou ja, het sprintje kan altijd nog als je dat uh, normaal gesproken goed kan. Maar, ja, Ik, ik zei tegen Janneke, mijn ploeggenootje, van uh, gat moet dicht. Ik zou mee moeten wachten op de sprint, want... Uh, en anders, anders lukt dat niet meer. Ik voel me goed genoeg om, uh, om te winnen. Maar... Ja. Er zit nog veel in het vat deze week. Maar ja, dat 1K kan me voorstellen. Die rood blauwe trui. Dat, dat draait het gewoon even om. Hè. Op dit moment behalve natuurlijk de Elfstedentocht. Ja, ik heb... Uh, ik heb uh, het is nu weer de vierde keer op rij dat georganiseerd wordt. Ik heb twee keer een beetje lange baanverplichting echt... Uh... Echt met, met jeuk een handje aan de kant staan kijken. En uh, dacht ik ook, oh, waarom, waarom kan ik er niet bij zijn? Vorig jaar reed ik geen deuk in een pakje boter. En uh, nu ik eindelijk weer, uh, kan ik eindelijk weer een beetje meedoen. En uh, ja, oh, ik baal hier echt van. Ja, dat was duidelijk te horen. Elma de Vries baalde er echt van. Richard, was dit inderdaad de vrouw van de wedstrijd? Nou, absoluut. Zij was toch degene die het hardste reed in, in de kopgroep. Je kon het ook duidelijk aan de stukken voor de wind zien. Als Elma daar, daar op kop reed, hadden de andere meiden echt moeite om, om haar te volgen. En dat is misschien ook wel meteen een, een tip voor Elma. Uh, als je zo sterk bent, uh, ja, probeer dan uh, je, je medevluchters nog te sparen. En probeer dan de zware stukken tegenwind te rijden als je zelf de sterkste bent. En laat voor de winter wat minder in de kopgroep uh, zelf dan het tempo bepalen. Uh, dat, dat zijn van die kleine dingetjes die je op natuurreis wel... Uh, ja, ook al ben je grote favoriet, moet je dat ook even in je achterhoofd meenemen. Ja, zij moet tactisch dus beter worden, van krachten beter verdelen. Ja, kijk, tactisch is het natuurlijk al behoorlijk goed en, en, en door de wol geverfd. Maar het gaat, uiteindelijk gaat het om details. Ja. En dit detail is er denk ik toch een beetje uit het oog verloren of nog te weinig meegekregen. En uh, dat zien jullie, denk ik, in ieder geval. Ja. Uh... Of moet je ook uiteindelijk een beetje geluk hebben? Dat je degene bent die op het juiste moment uh, gaat. Zoals Yvonne Spicht nu deed. Nee, geluk dwing je af. Ja, en dat deed Yvonne Spicht. Absoluut. Ja. Ja. Wat gebeurt er ondertussen bij de mannenwedstrijd, Sebastian? Daar zie ik een aanval van uh, Douwe de Vries. Die eigenlijk nu in het vliegtuig had moeten zitten naar Hamar... Voor de Wereldbekerwedstrijd. Uh, die daar komend weekend wordt verreden op de 5 kilometer. Maar wordt de Vries die uh, verkoos uiteraard als echte marathonrijder... die het Lange Banen erbij is gaan doen voor de wedstrijden in eigen land. Wordt weer uh, teruggepakt inmiddels. We hebben ook al een uh, aanval gezien net van Ingmar Berga. Trouwens ook voor de wind met de wind in de rug. Waar het peloton uh, op dit moment rijdt als het ware terugkeert richting de tweede lus. En als die tweede lus in het parcours dadelijk dan gemaakt is... zit de derde ronde erop. En voor de wind alles helemaal rechts tegen die uh, sneeuwrand aan. Op de kant dus peloton langgerekt tempo ligt dan heel erg hoog. En dan zie je weer de scheurtjes links en rechts ontstaan in dat peloton. En dat peloton waar Jorrit Bergsma trouwens weer is teruggekeerd nadat hij dus eerder ten val kwam waar Willem Hut uit diezelfde bamploeg nu een beetje in het midden zit. Ook even een gaatje moest dichtrijden. En zo rijdt men allemaal zeg maar richting het zuidelijkste puntje van de route van het 6 kilometer lange parcours hier op de grote Rietplas in Emmen. En dan draait men dadelijk weer terug. Krijgt men de wind weer tegen. En als men dit terug is bij de finish is De derde ronde afgelegd. Er moeten er nog 84 kilometer worden verreden in dit Nederlands kampioenschap. De ruggen worden weer gerecht. Het is, uh, worden weer gerecht. Het is wachten op de volgende poging. Het is een beetje aftasten Ja, je ziet uh, de mannen nog, nog constant naar elkaar kijken. We hadden net natuurlijk wel al, al een kopgroepje, maar dat kreeg uh, absoluut geen ruimte. En uh, ja, het is nu uh, ja, een beetje speldeprik, een beetje spelen met de wind. Ja. We noemen straks een hele serie uh, favorieten. Um, de Bamploeg onder andere. Veel mensen uit de Bamploeg. Bob de Jong rijdt daar ook mee. En daar hebben we ook al wat lange baanschaties besproken. Is Bob de Jong iemand die inmiddels heel goed mee kan en misschien voor een verrassing zou kunnen zorgen? Ja, ik heb Bob uh, dit afgelopen twee weken op de gehoord. Uh, actief mee zien, uh, zien rijden. En uh, vergeleken met vorig jaar is hij echt uh, met sprongen vooruit gegaan. En uh, waar hij nog moeite mee heeft, is uh, echt de, de scheur in het, de, de uh, natuurreis. En nou is de Wijzerzee niet één op één te vergelijken met hier uh, de Rietplas. Ja, daar praten we straks over verder. We gaan uh, naar het nieuws van twee uur en zijn dan terug met het vervolg. Tot zo. En Jen van de Berg, Renier-Paping, Evert van Bette. De tocht der tochten. Nou moet het dan toch maar gaan gebeuren, nou, maar echt... Komt die wel of komt die niet? We hebben wel onze twijfels hoor. Radio 1 is erbij, met elk uur een En Wat we natuurlijk allemaal willen weten, hoe dik is het ijs? Centimetertje voor centimeterje. Het nieuws over ijsaangroei, schaatskoorts, ijstransplantatie en vooruitzichten. En ze gaan er allemaal vanuit dat het zondag gaat gebeuren. Ik hoorde u net zeggen, het ken net, hè? Wij wel optimistisch die meeste natuurlijk een superijs. Moet lukken, we gaan ervoor. We hopen dus dat we doorgaat.